Jobboot met het NOS-journaal. GroenLinks partijvoorzitter is bereid op te stappen... als de leden vinden dat er fouten zijn gemaakt... bij het vertrek van partijleider de Sap. Morgen buigt de partijraad zich in Utrecht over het besluit van de partijtop... om het vertrouwen in Sap op te zeggen. De partijtop zal verantwoording afleggen over de gang van zaken... rond het vertrek van Sap. Binnen de partij kwam vandaag veel kritiek op de partijtop. De jonge organisatie dwars vindt dat de partijtop zich diep moet schamen. Maandag kiest de fractie van GroenLinks een nieuwe fractievoorzitter.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 Maar niet getreurd. Wij komen harder terug dan ooit. En wat dacht je van deze plaats? Nieuw! Alex Tij en Carlos met Simo in... ...geloof me, je gaat deze veel vaker horen. Is er niet bij hier, dan is het wel op het Amsterdam Dance Event. Want ja, dat zit eraan te komen. Oeh, het is een op Ja, ja. En ja, zo langzamerhand komen we dus met al dat Amsterdam Dance Event geweld in aanraking... En ik zou je zeggen, ik heb de nodige nieuwtjes al meegenomen wat betreft het MCM Dance Event. Ja, dat niet alleen. Vanavond ook weer rond de klok van 10 voor 10. The one and only See It Party Guide. Ik zou je zeggen, de slippers kunnen opgeborgen worden. Dus geen zondagse feestjes op het Bloemendaalse strand of een ander strandtentje hier in de buurt. Want ja, als ik nu naar buiten kijk, het weer laat het niet echt meer toe. Dus we gaan ons gewoon lekker verheugen op alle leuke, gezellige clubs die Nederland rijk is. En ja, een plaats die zeker voorbij gaat komen in de clubs... dat is een nieuwe van Calvin Harris... featuring Florence Wells met Sweet Nothing. En natuurlijk zou je het hem niet zijn. Ik heb hem al. In de Chesto remixed. Ongelooflijk, het is gewoon waar. Hier worden hits gemaakt. En had ik ook al verteld dat vanavond na de klok van 10 de One and Only DJ Dion Sydney weer bij onze gast is. Dat belooft een mooie avond te worden. Hou me hier op je 106.9. En natuurlijk, ook via de kabel op 104.5. Dit is tot aan 11 uur. Jouw het menu Calvin Harris. Sweet Nothing. Lekker of is het lekker? Calvin Harris featuring Florence Wells met Sweet Nothing in de Chesso remix. Hier natuurlijk, ja, toch wel een beetje exclusief, want hij is nog niet uit. Maar hij komt pas uh, 14 oktober uit, als ik me heb laten vertellen. Dus je hebt hier gewoon weer een lekker primeurtje bij, zie je het? En ja, nieuwtjes, ze komen hier ook aan bod. En ik heb een leuk nieuwtje over Zander van Doorn tijdens het Amsterdam Dance Event. Ja, Sander van Doorn gaat namelijk los in de escape in Amsterdam. Sander van Doorn heeft inmiddels een solide plek in de top van de EDM. Veroverd, opgeklommen als gezicht van een nieuwe DJ-generatie zes jaar geleden... naar een van de meest leidende acts ter wereld. Zo heeft de Eidhovenaar al twee succesvolle albums op zak. Evenals talloze clubhits en optredens op de populairste feesten in de internationale scene. zijn altijd hoge positie op de DJ-mac, de op 100 pol is niet voor niets... Ja, van Doorn zal zijn reputatie daarom onderstrepen op het aankomende MCM Dance Event. Met een veelbelovende show in een van Amsterdams grootste clubs, bereikt hij een DJ-performance over de treffende trap. Met Sander van Doorn, het Escape, brengt onze dansgrootheid op woensdag 17 oktober een spetterend vervolg op zijn jarenlange uitverkochte clubavonden. Hier presenteerde hij Stefans de nieuwste muziek op en rond zijn label Dorm Records. Excursies maken het langs de meest uiteenlopende stijlen van house of Techno altijd een frisse blik werpend op de hedendaagse Electric Music. Dit jaar heeft hij wederom een mooi verhaal te vertellen. Nadat hij eerder al de bovenste laag van de globale EDM bereikte, perfectioneerde Sander van Doorn vorig jaar zijn reputatie met zijn groots ontvangen tweede album Eleven 11. De wereld was vervolgens een klein race populair... in zowel Europa als de ontluikende Amerikaanse zin... vermenigvuldigde de fans zich. Ondertussen bleven Van Doorn's singles en remixen scoren... bij een wereldwijd publiek. In 2012 bleef de boel gaan als een wervelwind... en tegenwoordig zijn Sander Van Doorn's kicks overal een hoogtepunt. Uiteraard culminerend tot iets speciaals... wanneer hij een thuiswedstrijd speelt. Op het Amsterdam Dance Event gaat het gebeuren. Sander Van Doorn at Escape... Niet toevallig een van de Gro Amsterdamse grootste clubs. En bovendien een plek waar dance een belangrijke historie heeft. Dit is simpelweg de plek bij Uitstek voor deze Nederlandse DJ-grootheid om een clubshow van formaat te vertonen. Want de van Door's event gaat gepaard met een optreden van Julian Jordan, de DJ van het moment die in het spoor van de headliner deze avond ook al verschillende clubhits heeft afgeleverd. Zowel Sander van Doorn, Piet Tong. Chesto en David Ketta draaien inmiddels de tracks van deze jongeling uit Apeldoorn. Met dikke releases op Dorn's Records is Julian Jordan ondertussen de opkomende naam in de internationale IDM-scene. Ook Firebeats komt eraan, een Nederlands duo dat nu al jaren muziek maakt en maar vorig jaar pas echt op de voorgrond trad. Met een paar opwindende singles en remixen voor onder andere Snoop Dogg, Pitbull en Timbaland. Dit jaar weer een nieuwe stappen gezet met signing-ups... Uh, werelds grootste dance-label Spinner Records. Langzaam verovert uh, Firebeats steeds grotere podia... om op Amsterdam Dance Event 2012 de hele IDM scene hun geluid te laten horen. Verwacht een paar uitzinnige sets op Zander van Doorn at Escape. Ja, wil je kaarten kopen? Zorg dan dat je ze gelijk in de, buur, in de pocket hebt... want het gaat tot een malle, al die kaarten. Dus voor in de agenda woensdag 17... 17 oktober in de Escape in Amsterdam. Sander van Doorn, het Escape. Wil je eerst meer informatie? Dan ga dan natuurlijk ook www.aldaevents.com hey, Ben je ook zo gek van trommels? Nou, ik wel. Daarom deze van de Nieuwe Iberican League. Met Get Up. Dit is See It. Tot aan 11 uur. De hete beat. De hete nieuwtjes. En much more. Hou meer op jouw Steven stand dit is Siet met de nieuwe Burger League. Dance Event Chocolate Puma! Met de Wall Between Us in de Renee Ams Rework! Binnenkort uit op. recordings. Ja, ik ga het nu nog een keer doen hoor. En ja, daarvoor hoorde je natuurlijk de nieuwe American League met Keddah. Hoop nieuwe muziek, hoop nieuwe nieuwtjes. En wat dacht je? We gaan toch weer eventjes naar een nieuwtje van Amsterdam Dance Event. Want ja, supermarkt, ik zei. ...is coming to the Amsterdam Dance Event. Het meest extra, van, uh, extra vakante open-minded event van Ibiza Supermarkt XE... ...komt naar het Amsterdam Dance Event. De derde week van oktober zijn alle ogen van de internationale dancing ...gericht op Amsterdam tijdens het Amsterdam Dance Event. Het populairste open-minded event van de Ibiza kan daar natuurlijk niet aan ontbreken... Op zondag 21 oktober zal Supermarkt XE het eerste gay-friendly evenement dan ook tijdens het Amsterdam Dance Event plaatsvinden en wel in cent. Vanaf half juni tot eind september is elke vrijdag in de grootste club ter wereld, The Privilege, op Ibiza, de sexiest place on earth. Supermarkt XE staat naast haar typische Ibiza-sound bekend om unieke decors... Extravagante shows, sexy dansers, Crazy Fashion en grootse special effects. Oftewel, een nightlife experience of a lifetime. Ja, gekozen is voor een locatie die Supermarkt XA waardig is. Een locatie waar alle elementen van dit spectaculaire evenement tot uiting komen. Cent is met haar grote podium en uitgebreide techniek meer dan geschikt om een geweldige show neer te zetten. Niet voor niks heeft nummer 1 DJ David Ketta dit jaar wederom gekozen voor de cent als locatie. ...voor zijn show tijdens het M dezelfde MCDM Dance Event weekend. Naast Ketta hebben wereldsterren als Steve Angelo... ...wel bekend natuurlijk van de Swedish House Mafia... ...en Jack gekozen voor de cent als locatie voor een event. Ja, de muzikale sterren van Supermarkt XE... ...Afgarcia en live performer Nalaya... ...worden op 21 oktober aangevuld door niemand minder dan... ...de Freemasons, Dennis Ruer en Antoine de la Cru... De tweede area wordt gehozen door het befaamde K-event uit Rotterdam, Betty Ford Clinic. Hier zullen DJ's Diva Mede, de G-team, Ramon Lacroix en GZ Pearl achter de présence geven. Ja, wil je tickets kopen, dan ga je naar Ticketscript of C-tickets. Want ja, MCM Dance Event tickets gaan hard. Dus wil je niet voor een dichte deur komen te staan, ga dan nu naar Ticketscript of C-tickets. Want tot en met 23 september kosten de Early Bird kaarten slechts 20 euro exclusief V. Daarna uh, zullen de kaarten 30 euro kosten. Oftewel, als je ze nog niet in huis hebt gehaald, dan ben je gewoon 10 euro duurder uit. Dat scheelt weer een paar drankjes. Ja, mocht je ook nog een VIP-arrangement willen, dat kan natuurlijk ook altijd. Ook daarvoor verwijs ik je naar www.supermarktxe.com. Tot zover dit nieuwtje. Nou door met een lekkere plaat. De nieuwe van John Dalbeck. ZING DAD! Straks rond de klok van tien voor tien... staan ze weer op een rijtje. Alle hete feestjes! Waarover maanden wordt gepraat bij het koffieapparaat. Nu eerst John Daalbeck. Sing DAD! De favorieten van de laatste tijd Carl Hennigan en My Digital Enemy. We are one. Hierbij zie je het op jou, Steve en Sanford. En ja, Girls Love DJs versus Sweat It Out Music. Amsterdam Dance Event Special. Ja, we gaan gewoon nog even door met al die nieuwtjes rondom Amsterdam Dance Event. Maar ja, toen was het weer oktober. De herfst dwarrelt neer in Amsterdam en omstreken. De dagen worden korter en dat heeft één groot voordeel. De nachten worden langer. Gedurende deze nachtelijke uurtjes wordt de Amsterdamse dancing getrakteerd op het beste van nationale en internationale bodem tijdens het Amsterdam Dance Event. Meer dan 800 artiesten en 60 clubs zorgen voor meer dan ruim 270 events in 5 dagen tijd. En Curls Love DJ's is hier natuurlijk bij. Op woensdag 17 oktober trapt Curls Love DJ's daarom af in het ODN Theater samen met Sweat Out Music. Een Australisch dance label waar onder andere onze vrienden van Yolanda Bikoel... bekend van de nummer 1 hit We No Speak Americano getekend zijn. De avond zal een combinatie worden tussen Girl of DJ residents sweated It Out artiesten... en een heel speciale guest all the way from the States, Drop The Lime. Hij was vorig jaar een van de meest besproken nieuwkomers door zijn originele sound. Drop The Lime combineert zijn liefde voor de rockabilly... ...vaar met elektronica en een zeer originele mix. Een hooggeheerde gast die al vaak op onze wishlist heeft gestaan. Al dus, Curse Love DJ's. Sweaty Out Records heeft de laatste jaren vele releases gehad... ...van uiteraard Jolanda Bikoel. Maar ook Perseus, Youth, Northbrook, Todd Edwards en Easy Slater. En vele andere bekenden uit de house en de elektronica scene. Het label heeft een hoge funfactor en combineert verschillende muziekzeilen... ...waardoor er een combinatie ontstaat van diepere sound. Met vrolijke elementen. Een perfecte partner voor Girls Love DJ's tijdens Amsterdam Dance Event. Ja, de avond vindt plaats in de twee zalen van Odeon. Waar Sweat It Out uh, zal zorgen voor de programmering van de tweede zaal. Hier zullen vrienden van het label langskomen om samen met O'Snap snap deze zaal te bespelen. Verwacht een Amsterdam onder onsje met een internationale jus. En dat in de mooiste locatie van de stad. Speciaal voor Amsterdam Dance Event wordt er een extra geluidssysteem in de Odeon geplaatst. En ja, de organisatie kan je dus verzekeren... dat de kwaliteit van het geluid deze avond niks te wensen overlaat. Dus de line-up... Yolanda Be Cool, Drop The Lime, West Motif, Jude... Kulstaf DJ's, DJ Z van Bongo... Ajax, Noordbroek, Jessica Rubix, Sam Fox, Mr. Simpson... en O oh Snap en many more. Dus voor in de agenda, woensdag 17 oktober... vanaf 10 uur s avonds tot 4 uur in de ochtend... In de voorverkoop zijn de tickets 12,5 euro via www.curlslabdjs.com en alle Primera-filialen. En aan de deur ben je iets meer kwijt als er nog kaarten zijn, namelijk 15 euro. Tot zover de nieuwtje, gauw door met een nieuwe plaat. Send Me! Met Mass Reconsumption. Een plaat die nog hele hoge ogen gaat scoren. En je hoort hem natuurlijk hier bij See It. Where else? Tot een 11 uur. De eetse beats. En zo meteen neem ik ook nog voor je... Yeah. ...de Seed Party Guide. Hou hier... Here. this. Punt 9. Zie er voorbij komen. Is dat toch niet onze enige echte DJ die ons zit niet? Goedenavond Dennis. Z zijn het nou slippers of zijn het nou waterschoenen wat je aan hebt? Ja. Ik weet niet wat uh, jij op slippers vindt lijken. Het zijn, het, zijn, het zijn gewoon waterschoenen. He. Ja. Maar uh, het is ook zo nat buiten. Nou, af en toe als ik het warm krijg vooral jouw uh, goede muziek. Dan koel ik even af in de zet. Ja, dit is lekker hè. Dit is de nieuwe Sergio Fernandez samen met Mileyx Todo el tempo. Ik hoop dat er goed uitspraakt. Maar... En daarvoor natuurlijk Send me met Mass Reconsumption. In de Dr. Cuccio remix. Ja, ken je hem nog? Dat is een tijd geleden, hè, Dr. Cucho? Ja, ja, ja, ja. ja. Maar ja, toch heeft hij nog wel leuke plaatjes, hoor. Maar nou, altijd van die rustige platen. Niet zo van die drukke, hysterische... Nee, uh, het gewoon is... Gewoon lekker... Het is struiken en best wel up-to-date, maar lekker rustig. Lekker rustig. Nou, nou uh, opwarmertjes Jij daar. zegt lekker rustig. Nou, ik heb hier de partykuit voor me. En het zal u verbazen. Hij is lekker rustig. Dus ga er maar eventjes voor zitten. Waar kun je vanavond heen? Nou, je kunt vanavond naar het feestje Golden in de Escape in Amsterdam. Je bent daar welkom vanaf 11 uur, dus je kunt gewoon nog naar Dion Sidney's uh, live set hier gaan luisteren. De kaarten zijn 12,5 euro exclusief via de voorverkoop via Paylogic. En de line-up die bestaat uit Role Doors, Brighton, Roy Santos, Miss Sugarware, Mike Scott... Pieter Rosé, wel bekend van de Peppermind Club versus Dennis Verheugd van Radio 58. Ja, dan hebben we ook nog Pascal Moreno en Tyron Campbell. Dan hebben we Cassie on Percussion, Prime MC, Sexy Mr. S on Sex en de Golden Models Entertainment. En de VJ deze avond is Judy. En ja, we hebben ook nog een uh, cameraman, Dennis Veldman, on the camera. Is dat even gezellig? Wat, wat, uh, wat zijn er veel Dennis'... Uh, ja, heel ja, populaire naam hè? So. Ja, je kunt vanavond ook naar het feestje apenkooi present beestenboel. Dus jij kunt er ook nog. Wat, zi wat zie je daar nou? Helaas Dennis, het is uitverkocht. Misschien heb je aan de deur nog mazzel of kun je nog eventjes via marktplaats een kaartje ja, bemachtigen. Het is wel een met een dresscode feestje. Je hebt er geen pak nodig. Een, een, oude, een O.C. Ja, een beestenboel outfit. De kaarten waren 22 euro exclusief V. En ja, even snel die line-up. Miss Malera, Bartskills, El Mundo en Santori en Quinten van Honk. En ja, we hebben ook nog de liefste slash kinderboerderij... met Dirtcaps, Meisjes zonder smaak en KB Blasser. Ja, dan gaan we toch snel naar de zaterdagavond. Het feestje, ja, wat mijn uh, meeste aandacht trekt is Can You Feel It? in club in Amsterdam, oftewel de oude It... De kaarten zijn 15 euro exclusief via of aan de deur, gewoon een tientje duurder. Namelijk 25 euro, dus haal ze in voorverkoop via PayLogic. Logic. Ja, en de dresscode: color blocking en madness. Black and white is not allowed. Dat je het even weet. En ja, als het uh, gaat met it, can you feel it? DJ Jean, Bart Timbos, Mike Scott, The G Team, Miss Bunty, Diva Mayday en The Working Girls. Ja, zoals elke zaterdagavond. Uh, brainwash in the Escape in Amsterdam. Kaarten zijn ook deze avond weer gewoon 16 euro in de voorverkoop via PayLogic. En verwacht, DJ Raimundo, Frederik Abbas en MC Churl. En over DJ Raimundo gesproken, volgende week hebben we gewoon hier in de uitzending. Is dat even gezellig, Dennis? Zeker. Ja, dus dan, ga, want dan gaat hij alles vertellen over MCM Dance Event. En ja, hij heeft ook een, uh, een nieuwe plaat en waarschijnlijk gaan we die ook wel eventjes hier draaien. Dus dat belooft wat. Oké. Okay. En ja, we zijn ook geen verjaardagsfeestjes. Daarom, uh, tot slot van deze partyguide: de Merk MacRowlands Birthday Bash. Die vindt morgen plaats in de cinema in Rotterdam. Vanaf 10 uur ben je welkom. Neem wel even een cadeautje mee. En ja, toch ook die 5 euro-entree even betalen. De line of Mark Biggie Beggy Beggevies... Stefan Vilein, Brian en Santos, Benny Royal... Robbie Taylor, Big Biggie Superior, Sir Edward... en MC Dirty Bee. Tot zover deze partyguide door... Met nieuwe muziek en dat doen we met Eric Turner versus Avicii. Dancing in my head. Tot zover! De party Guide. Ik denk ook het eerste uur. Zometeen. Dion Sidney. Live in the mix.